Oh, wat een night voor het Nederlandse voetbal. Want het gaat goed halverwege de wedstrijden van AZ en Twente. Want AZ leidt in Wenen met 2-0 tegen Austria Wien. En Twente doet het thuis na een 1-0 achterstand met een 2-1 ruststand. Maar we gaan even terugblikken op een wedstrijd die eerder vanavond plaatsvond en een eindstand weet, namelijk de wedstrijd tussen PSV en HBO Televisie De wedstrijd eindigt in 3-3. 0-1 door Damari, 1-1 Wijnaldum, 1-2 Tamus, 1-3 Tamus, 2-3 Toyfone en 3-3 Kevin Strootman. Bijzonderheid was nog dat Gordon er in de tweede helft, de speler van HBO Televisie met een tweede gele kaart dus rood van afging. ging. Bas Stichler in gesprek met PSV-coach Fred Rutte. Bijna boos op je aanvallers omdat ze de 7 of 8 moeten maken. En de maar 3 maken. Of bij boos op je verdedigers omdat ze de 3 om de oren krijgen. En er zaten wel een paar lelijke bij. Ja weet je, kijk, meestal gaat het in voetbal zo van... Uh, dan die, ik ben verdediger, geweest, ik heb alleen maar op mijn kop gehad. Want als ik fouten maakte, kreeg ik om een donder. En, uh, en de aanvallers werden altijd... Uh, ja, met de mantel der liefde werden die, werden die altijd benaderd. En, uh, maar kijk, het, het is een beetje beide.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 Of terecht vond Stroopman zelf. Ja, ja ik, ik, heb het, ik kan het niet op voordeel. Als Kevin dat zegt, dan geloof ik dat. Want die schout eerlijk namelijk. Uh, dat doet wel wat met een ploeg, dat bedoel je eigenlijk? Ja, normaal gesproken zou je kunnen zeggen van ja, dan, ja, dan knakte wat. En bij de ploeg knakte niet Maar er kwam weer een reactie los. En... Ja, dat, dat, dat vind ik wel heel erg goed. Ja. En toch blijf ik, want dan ga ik even zuren. Je mag natuurlijk nooit drie goals tegenkrijgen tegen, nee, tegen zo'n nee. tegenstander. Nee, absoluut niet. En als je, ga maar kijken naar de goals die we tegenkrijgen. Dat had, had vooral te maken met... We hadden het organisatorisch. En dat, met, uh, dat, dat, dat wij de restverdediging, die hadden we namelijk niet goed staan. We hadden twee vrije mensen in de laatste linie. Ja, dan valt iedere, iedere bal die valt eruit... Ja, en dan worden een paar persoonlijke foto's worden er gemaakt. Ja, namelijk een kop de wulflies aan de verkeerde kant meelopen met, uh, met de tweede rondgeval in het geval van de Rijk. Ja, maar ik denk dat uh, Timothy die bal uh, gewoon weg moet koppen. Die kopt hij op de Achterhoofd en dan willen we dat voetballend oplossen. Ja, hij is een stylist en hij probeert ook al het voetballend op te lossen. Maar je moet wel leren dat dit soort dingen kunnen, kunnen katastrofaal aflopen. Ja, nou loopt het in zekere zin met de Sisser af, want je speelt gelijk. En gek genoeg ben je dan ook gewoon geplaatst voor de volgende ronde. Ja. Kun je dan je schouders ophalen of zeg ik ben eigenlijk blij dat het zo gebeurt? Want ik heb nu een dvd vol om ze allemaal weer te laten zien morgen. Nou ja, wat vooral belangrijk is denk ik, sinds ik hier ben, is dit de eerste keer dat we nog twee wedstrijden moeten spelen. En we zijn al een ronde verder, dus dat is ook weer positief. Aan de andere kant is het ook wel weer, we zijn wakker geschud, zeker defensief. Wakker geschud ten opzichte van, van de wedstrijd van zondag die gaat komen. En dat, dat is namelijk Herakles. En... Ja, dat zijn feiten en die kan ik wel mooi gebruiken, denk ik. Eén dingetje nog, je hebt er een spits bij. Uh, vandaag nee. rondgekomen, hij trainde al een poosje mee bij PSV. Jan Venegor of hesseling uh, Wat verwacht je daarvan? Nou ja, kijk, Tim is mijn spits. Dat, dat, dat blijft ook. Hè. Jan, Jan uh, zal in een rol komen, uh, zoals we vandaag hebben kunnen zien. Breng dan uh, Jermaine Lens. Maar dat, dat zou dan ook Jan Venegor of hesseling kunnen zijn. Nou en, uh, kijk, we hebben een aantal talentvolle jongens. Die alleen... Op dit moment zijn die nog niet klaar om een rol te spelen voor dit PSV1. Die ontwikkelen zich wel en daar kan Jan ook wel een rol in spelen, denk ik. Al dus Vert Rutte, Bastigel ging meteen door en u hoorde ze namelijk al eerder vallen. Sprak met Kevin Stootman. Kan je nou tevreden zijn, eigenlijk, na zo'n avond? Nee, denk ik niet. Ik denk het enige positieve is dat we na zo'n achterstand toch weer terugkomen. En veel kansen hebben gecreëerd, alleen. Uh... Ja, verdedigend was niet goed. Nee, want drie goals tegenkrijgen tegen, tegen zo'n ploeg, oei. Ja, klopt, maar ik denk dat we gewoon uh, ja, de verdediging in de steek hebben gelaten. Je weet dat wat, uh, ja, Timothy speelt, uh, Jetro speelt zijn tweede wedstrijd in, uh, in een paar dagen. En dan laten we ze eigenlijk gewoon verzuipen, omdat we de ruimte heel groot maken. We dekken niet goed door, maken de verkeerde keuzes en uh, ja, dat moet eruit. En dan kan het eigenlijk allemaal goed komen, want als de aanvallers scherp zijn... dan maken ze er vanavond zeven of acht in plaats van drie. Ja, klopt, dat denk ik wel. Je hebt genoeg, genoeg kansen gecreëerd eigenlijk. En uh, het is jammer dat ze er niet in gaan. Ja, positief is, <lacht> moet je er weer uit hadden, dat je wel die kansen blijft creëren al. Ten alle respect tegen deze ploeg moet je ook gewoon winnen. En drie goals tegenkrijgen, nou dat kan niet. Want ik vond ze niet zo ongelooflijk goed, Apoel Tel Aviv. Als dat in de eredivisie zou spelen, waar zouden die eindigen, denk je? Ja, dat weet ik niet. Als ze elke kans zo afmaken, dan... Uh... <lacht> De eindigen ze wel hoog, maar nee, dat weet ik niet. Misschien de middenmoot mode, uh, sub top. Dat is moeilijk te vergelijken. Spelen heel ander voetbal. Spelen echt puur op de count. En dus, daar zijn ze ook wel goed in als je de ruimte geeft. Alleen, uh, ja, dat mogen we niet doen. Je bent geplaatst voor de volgende ronde na vier wedstrijden. Dat is dan wel weer een compliment waard. Want dat lukt niet zo 1, 2, 3. Ja, klopt. Maar als je deze pool begint... en uh, als je dan uit drie wedstrijden negen punten haalt... dan weet je dat je je sowieso gaat plaatsen. Alleen, je wil zoveel, je wil, elke wedstrijd wil je winnen. De groep is gretig en, uh, we gingen er ook voor, denk ik. Alleen niet de juiste keuze. En, uh, ja, dan is het jammer dat je niet uh, de 12 punten al. Was het een penalty eigenlijk, of uh, niet? Nee, denk ik niet. Hij speelde de bal en ik was verbaasd hij team gaf. Alleen, uh, meestal als het team geeft, ja, dan blijft het erbij. En voor het eerst deed de vijfde man deed hij zijn mond open. En, uh, ja, en dat gebeurt bij ons, maar ja, hij heeft het goed gezien. Ja, jij dacht ook altijd dat ze daar mensen voor selecteerden die niet konden praten. Ja, want als je wat tegen ze zegt, dan reageren ze niet. Maar, ja, nee, maar ze hebben het... Uh, ja, complimenten. Ze zagen het gewoon goed. En, uh, ja, het is alleen jammer dat we hem niet krijgen. Nog één dingetje. Um, vandaag was het bericht dat PSV overweegt om in beroep te gaan tegen jouw twee wedstrijden schorsing in de eredivisie. Um, is daar al iets over te zeggen? Nee, ik denk dat we daar morgen uh, even rustig over moeten praten of dat wel zin heeft. Natuurlijk blijf ik erbij dat het geen rode kaart was. En, uh, met mij denk ik heel PSV. Alleen ja, of dat je er nog wat, uh, wat uit gaat halen, dat uh, betwijfel ik. We gaan weer naar het live voetbal. Straks Twente tegen Odense. Maar we openen in Wenen bij Austria Wien tegen AZ. Ronald van der Geer vertelt dat het nog steeds 2-0 staat. Denk ik, in voordeel van Alkmaar. Dat ga ik inderdaad vertellen, Jack. Eh, doelpunt van Zweedse makelij Elm en Wernbloem En eigenlijk is er dus niks aan de hand voor AZ na 49 minuten... met een nieuwe man aan de zijde van Austria Wien. Eh, Ronald Liens is in het veld gekomen. Dat is een spits, die is er dus bijgekomen, zou je zeggen. Maar hij speelt gewoon voorin. Maar hij speelt nu aan de rechterkant, want Gorgon, de rechter middenvelder... Is er, is er uitgegaan. Niets verandert dus aan de opstelling van Austria Wien in deze wedstrijd tegen AZ. Terwijl het terecht zo is dat de Oostenrijkers... willen ze nog iets van het duel maken tot scoren moeten komen. AZ heeft wel begrepen dat het misschien in deze fase even op balbezit kan spelen. Rustig aan, gedoseerd. Je ziet dat de Austria wel wat meer druk naar voren zet. Probeert die laatste linie van de Alkmaarders onder druk te zetten, maar dan komt men keurig uit. Reine aangespeeld, halverwege het veld op de middellijn Wermbloom. Vervolgens verplaatst naar Elm in de as van het veld die wat tempo maakt, die doorvindt en het verplaatst weer naar de linkerkant. Daar staan er twee: Holmen en Palsen, staan halverwege de helft van Austria. Elkaar de bal toe proberen nu verder te combineren met Elm. Dat mislukt. Austria daartussen, maar een goede ingreep van Wermloem. Zo leek het. Herstelt het balbezit voor AZ, maar ik zei al, het leek zo. Want de bal gaat toch weer terug naar de Oostenrijkers. En via centrale verdediger Mark Reiter aan de linkerkant. Nu de aanval. Jun, dat is de meest centrale middenvelder naar uh, Junusovic. Maar die loopt zich dan vast op Rijnen. AZ neemt weer over met Rijnen en Maher. Rijne nu een meter of tien over de middenlijn naar de as van het veld. Daar is Holmen weg. Gekomen. Van die linkerkant heeft ook een uh, vrije rol. Mag dus naar binnen komen en staat nu op het middenveld. Daar waar Wermbloom ook is. Aan de linkerkant Palsen. Wernbloem loopt door. Pas van Palsen onvoldoende. Overname weer van uh, austria Wien. Zoals gezegd, hij zet dus eigenlijk wel op rozen in deze wedstrijd na 50 minuten. Wil er nog echt spanning komen? Zal Austria moeten scoren. Kleine marge in Enschede. 2 tegen 1. maar geen reden denk ik voor uh, bezorgdheid. En die... Nee, check. want in de tweede helft speelt Douglas nu ook op voetbalschoen. Hij heeft zijn klomp uitgedaan, dus <laughs> dat, moet, dat moet kunnen. Uh. Het is uh, wel even gevaarlijk geweest. In de eerste minuut naar rust. Een vrije trap van Mandy. En uh, ik moest denken aan Roberto Carlos. Lekker met een vreef. Uh, uh, Vroeger zei je uh, op uh, het puntje, op het ventieltje. En dan uh, zo'n rare bal richting de keeper. Hij had er moeite mee, Michaelov. Maar de bal ging er niet in. 2-1 voor Twente. En uh, Twente is weer in de aanval via de eerder genoemde Douglas. Die de bal is gaan ophalen achterin. Omdat de bal heel hard uit de, uh, het strafschopgebied van Odense BK uh, werd uh, weggetrapt. 2 de voorsprong voor FC Twente. Dat was nog even schrikken toen Odense op 1-0 kwam. Maar daarna in 2 minuten tijd twee doelpunten voor de Tuckers. Betekent dat Twente voorstaat. Bal gaat over de zijlijn. En dus mag Twente gooien. Want de bal is laatst geraakt door Ruud. De Noorse rechtsback van Odense. En Tindalli gaat de inworp nemen. Maar het tempo ligt al de hele wedstrijd zo laag. Terwijl aanstaand weekend de graafschap op bezoek is. Het lijkt wel alsof ze daar aan lopen te denken. De mannen uit Enschede. Nu de bal bij aan voor de Wisselhof. Wisselhof gaat op zoek naar een vrijstaande man. Vindt hij in Chatli, terwijl Skobu even ondersteboven rolt zonder dat er een bal in de buurt is. Gaat de bal naar de buitenkant, naar Rosales. Rosales Bayrami. Lang balbezit voor FC Twente. Maar het levert volgens nog niets op. Alleen nog die 2-1 voorsprong voor FC Twente. Opkomen van de linksback van Austria Wien. Door de as van het veld zorgt ervoor dat viergever... die daar wat van een overtreding maakt... vlak voor zijn eigen strafstopgebied. AZ staat 2-0 voor tegen Austria. We spelen inmiddels 53 minuten... maar de bal ligt nu in de buurt van de linkerpunt van het strafstopgebied. Klaar voor Austria Wien om in één keer op goal te vuren. Wie oh wie is de specialist in Oostenrijkse dienst. Wij kijken even naar AZ dat de viermans muur heeft. Esteban daar logischerwijs achter. En een aantal spelers van uh, Austria in het strafstopgebied. Het zou zomaar Florian Mader kunnen worden... Die heeft een aardige trap. Nee, laat het over aan de man die naast hem staat. Dat is Alexander Grunwald. Maar die bal gaat uiteindelijk over de goal van Esteban heen. En zo blijft het dus gewoon 2-0. Was dit wel even een moment waar Austria misschien wel van dacht... nou ja, als we deze bal erin krijgen dan brengen we AZ toch wellicht wat aan het wankelen. Maar ja, dan zul je zo'n vrije trap toch iets zorgvuldiger moeten nemen. Het is jammer overigens dat viergever die overtreding maakt. Want hij loopt er ook een gele kaart bij op. En dat is eigenlijk totaal onnodig. Een momentje van onoplettendheid achterin bij AZ. werd wat gecombineerd door Austria op Alkmaarse en uiteindelijk dus die steekpaas... die misschien wel beter verdedigd had kunnen worden. Asriyawin probeert Barazin te bereiken. Die dus in de tweede helft vanaf de rechterkant speelt. De interventie van de Alkmaarders. En uiteindelijk kan men eruit via de rechterkant. Nu de middellijn overgestoken door Etienne Rijnen. Daar is ook Roy Berends. Komt de bal halen. Rijnen gaat dan diep. Berends komt weer naar binnen. Paas naar Wernbloom. Dan gaat het weer terug naar eigen helft bij AZ. Naar Viergever. Kan verder terug naar Clavan. Nou, dat durft hij in eerste instantie niet aan. Wordt wel wat opgejaagd rond de middellijn Gaat het weer naar Wernbloem? 54 minuten spelen we inmiddels. AZ overigens op een 1-0 voorsprong. Metallist Malmö. Andere wedstrijd. Metallist Kharkiv Malmö. Andere wedstrijd in deze pool. 1-0 voor de Oekraïners. Een raar stuiterballetje van Chris Seurensen bracht Michailov in de problemen. Moest gestrekt naar de rechterhoek en tikte de bal uit die hoek. Dat betekent dat Odense af en toe gevaarlijk is. Dit is al de tweede keer. Een bal die onderweg ook nog één, twee keer werd aangeraakt. En Michailov, uitstekende keeper, veel interesse voor uit het buitenland. Tikte de bal tot corner, de hoekschop. Vanaf de linkerkant gaat genomen worden. Goede koppers voor in. Waaronder Heuk. Maar daar komt die bal niet. Want door Chatley wordt die weg. weggekocht. Wel weer ingebracht door Seurensen. Weggekomen weer door Douglas Mandel. Die hem weer terugbrengt. En Val probeert te koppen. En dan een schot. Aardig schot. Maar wel een overtreding. Het schot gaat naast het doel. Het schot was van Ruud. De overtreding. ...is van Rosales. Die krijgt ervoor de gele kaart. Het was een... Uh, ja, ik, ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft hoor. Die strijdt zich uh, Want uh, het was een gevaarlijk inkomende Rosales... ...die ervoor zorgt dat uh, Ruud bijna uh, zijn been breekt. Want die uh, vliegt over Rosales heen. En Rosales die meteen de hand omhoog tikt... En zegt er is niks aan de hand, maar het is absoluut een gele kaart en een vrije trap. Op een uh, mooie plek voor Odense. Twee in de voorsprong nog voor Twente. Als uh, diezelfde Ruud bij die vrije trap staat, die rechtsbek... Back... Noor kan heel goed uh, dit soort vrije trappen nemen en heeft zijn uh, stapjes al uitgekiend. Twee man in de muur. Aan de linkerkant van de muur voor de keeper uitgezien. Want daar moet de bal langs met het rechterbeen van Ruud. Hij staat er klaar voor. De keeper heeft de muur op afstand gezet. Daar komt de aanloop van uh, Ruud. Nu komt ook uh, Seurensen zich nog even melden. Scheidt dat er weer eventjes oplettend in de muur, waar ook drie Odense spelers in staan en uh, zes FC Twente spelers, zeven zelfs. Daar komt die vrije trap langs de muur en langs het doel. Gelukkig voor FC Twente, want het blijft zo 2-1. Even ging iedereen op de punt van de stoel zitten in Oostenrijk. In Wenen om precies te zijn. Austria az een voorsprong van AZ nog altijd 2-0. Maar er was balverlies voor het, van het wat aandringende Austria. En dat gaf AZ de gelegenheid om te counteren. Maar ja, dat moet je dan wel wat zorgvuldiger doen. De bal die uiteindelijk voor Berends bedoeld was aan de rechterkant... ging ver langs hem. Daar waar veel Oostenrijkse spelers op dat moment voor de bal waren. En er dus eindelijk iets wat ruimte was voor AZ... om een prima counter en misschien die wedstrijd dan definitief in het slot te gooien. Daar is Kla van weer de Est... Die rond de middellijn paast naar de linkerkant. Palsen neemt aan naar uh, Holmen. Komt van links naar binnen, houdt dan even in. Barassiet bij, onder meer bij hem in de buurt. Weer terug naar Palsen. En uiteindelijk weer achterwaarts gespeeld naar Clavan. Die zoekt naar een aanspeelmogelijkheid. Ja, dat is altijd wel die Elty door. Alleen die is dan altijd of in een gevecht gewikkeld met, uh, verwikkeld met een van de centrale verdedigers... of de bal gaat aan hem voorbij. Hij doet het nu overigens goed. Want via hem onder meer komt de bal uiteindelijk aan de rechterkant bij Berends. Die kan dribbelen, die kan passeren op snelheid. Wel twee man probeert in de maling... Te Oort legt naar uiteindelijk de centrale verdediger. Komt oversteken naar de linkerkant, trapt de bal weg... en doet dat zo zorgvuldig dat er even wat balbezit is voor Austria-Wien. Barasiet nog wel altijd op eigen helft paast de bal richting de helft van AZ. Waar Klein er rechtsachter op komt, komt op een 1-op-1 duel met Klavan. Klavan wint dat duel, maar dan heeft de scheidsrechter... uit Frankrijk Chapron gefloten... omdat Klavan op dezelfde kleine overtreding heeft gemaakt. Komt er zometeen dus een vrije trap aan voor Austria-Wien. Tot de voorsprong van AZ nog altijd 2-0. Is en we inmiddels richting het uur gaan... In een koud Wenen. Temperatuur zo rond het vriespunt. Ook Gertjan Verbeek heeft de sjaal nog eens wat dichter om de nek gedaan. De kraag nog eens opgestoken. En heel blij is hij op dit moment, denk ik, niet met het spel van zijn ploeg. Het staat niet zo heel veel vertrouwen uit. Lindel komt erin bij Asia Wien. Grunwald is uit het veld. Kijken of dat het verschil kan maken. In Oostenrijks voordeel. Die vrije trap. Overigens wordt genomen door Florian Mader. Komt vanaf de linkerkant. Er zal ongetwijfeld het schasomgebied in geslingerd worden. Daar waar Paulsen de bal rond de penalty-stip kan wegkoppen. Wordt hij wel weer Opgepakt door Austria Wien. En binnengebracht door Lindel En dan de redding van... En de goal toch. De redding is van Esteban. Maar uiteindelijk komt de bal voor de voeten. Van Ortlegner, de centrale verdediger. En die peert hem dan toch binnen. Die bal wordt door Lindel binnengebracht. Nadat in eerste instantie Palser die vrije trap eruit haalt. Ja, dan heeft hij Lindel nu al een prima bijdrage aan deze wedstrijd geleverd. Namens Austria Wien. Halverwege de helft van AZ staat hij. Hij brengt de bal in het strafschopgebied. Ja, dan staat er toch wel een mannetje buitenspel lijkt mij... In eerste instantie Lienz hij nog stuit op Esteban, Maar dan is het dus uh, de verdediger Manuel Ortlechner die uiteindelijk de bal binnenschiet. En Austria Wien terugbrengt in de wedstrijd. Tegentreffer voor AZ. Maar AZ heeft er nog wel altijd twee gemaakt. Toch nog eens kijken of het niet echt buitenspel is. Want ik geloof toch echt dat de doelpunt eigenlijk geannuleerd had moeten worden. Ortlechner is de man die uh, in elk geval een doelpunt maakt voor Austria Wien. En de wedstrijd qua score weer spannend maakt. Austria AZ nieuwe tussenstand. 2-1 nog wel voor AZ. En 2-1 voor FC Twente. Wat dat betreft uh, nog steeds een uh, goede avond. Eigenlijk twee goede avonden na die prachtige 4-0-overwinning van Ajax gisteren. De 3-3 van PSV en nu de voorsprong van Twente. En het zou voor de Tukkers prettig zijn als ze gewoon die uh, derde en misschien wel vierde erin schieten. Maar het is uh, Odense dat mag komen van FC Twente. Uh, doet dat niet uh, goed, want Johansson raakt de bal kwijt. En dan kan Olajson weg aan de linkerkant. Olajson meteen naar Chatli. Chatli tussen twee man. Uh, houdt de bal even bij zich. En doet een perfecte bal op Luc de Jong. De... Maar dat hij hem niet meteen mee kan nemen. Hij moet naar rechts kijken. Waar Bayrami loopt. En Bayrami krijgt de bal. De rand van het op gebied. Bayrami schiet in de armen van Stefan Wessels. Hier had veel meer ingezeten. Als die mooie paas van Chatti Die in één keer meegenomen kon worden door Luc de Jong. En daarna was het ook iets te langzaam richting Bayrami. En Bayrami nogal nonchalant de bal schietend met links. In de handen van keeper Wessels. Dit was de mogelijkheid om uit te bouwen naar 3-1. Maar 2-1. Staat Twente voor. Lopen ook wat mensen warm. Ik zag die Roy ver. Ik zag Willem Jansen zich warm lopen, dus zullen we straks nog wel wat frisbloed gaan krijgen. Twente leidt met Rosales in balbezit met 2-1 na een uur spelen tegen Odense BK. En AZ krijgt het lastig tegen Austria-Wien. Zojuist dus de aansluitingstreffer gemaakt door Ortlechner, waardoor het stand 2-1 is. Nog wel het voordeel van AZ als we richting een uur gaan. Maar uiteindelijk zoekt nu weer naar Lins. En kan uit Palsen voorkomen dat er, ja, dat er gescoord wordt, wilde ik zeggen. Maar ondertussen is de corner inmiddels genomen. En zit de 2-2 er ook in. En is het Nasser Barasit die het doelpunt maakt namens Austria-Wien. Hij, de Nederlander in Oostenrijkse dienst... maakt een einde aan de voorsprong van AZ na een uur spel. Er leek niets aan de hand. Maar een uitbraak van Alcia uh, Wien moet in eerste instantie door Palsten worden gered. Ten koste van een corner. Die corner wordt nog wel weggekopt, wordt van afstand geschoten. Esteban half en dan komt die bal terug het veld in en staat Basit daar om uh, de rebound binnen te schieten. Buiten bereik van Esteban. Gaat die bal dan toch de goal in. En zo komt Auscia uh, Wien langzij bij AZ is het precies omgedraaid met de wedstrijd van twee weken geleden. Toen 0 voorsprong kwam en AZ zich eigenlijk terug moest knokken in de tweede helft tot een gelijkspel. Nu lijkt er helemaal niets aan de hand, want zoveel had AZ niet te vrezen van Austria Wien. Maar Barasit maakt dan toch de tweede goal en zo moet AZ dus weer helemaal opnieuw beginnen. Berends nu vanaf de rechterkant een voorzet die ingeschoten wordt door Holmen, maar gepakt wordt door Heinz Liender. Ja, er komt in ook geval wel weer een hoop beleving in deze wedstrijd. Na 61 minuten en een beetje, Austria Wien AZ 2-2. Hier is een overtreding, een uh, duidelijke overtreding van Danny Hij krijgt daarvoor de gele kaart. Uh, ik denk dat het terecht is het trippen van zijn tegenstander en zijn tegenstander is uh, Traoré, de international van Mali... Een, een aardige voetballer, een grote stevige kerel die op snelheid was en even aangetikt werd door Lanza. Het is alweer de derde gele kaart voor FC Twente. Ook Rosales en Douglas hebben een gele kaart achter de naam staan. En ja, Twente laat toch Odense te veel komen in die tweede helft. Het is echt een hele matige ploeg, hoor, de nummer 7 van Denemarken. Maar uh, af en toe wat kansen, wat mogelijkheden. Ook Twente nog kansen gekregen voor Lanza onder andere. Maar nu gaat die bal er zomaar in. En dat is nou precies wat ik wil. Doel. Hij mag zomaar koppen en hij is val. De man uit Senegal die zijn tweede in deze wedstrijd maakt en derde in de beide wedstrijden bij elkaar geteld. Hij kopt de bal en die, ja, die, die glipt over de handen van uh, Michailov heen. Hij kan er weinig aan doen, maar die vrije trap die gaat er dus uh, in via het hoofd van Paul. En Paul mag koppen, want hij wint het duel van Bisco. Bal in het uiterste puntje van het doel. En zo is het hier ook 2-2 geworden. Volkomen tegen de verhouding in, want FC Twente... Is verreweg de betere ploeg. Maar laat uh, Odense af en toe te veel komen. En dat resulteert in de gelijkmaker. 2-2 na 62,5 minuten spelen bij Twente Odense. De avond van de gelijke speler wellicht. Na de eerdere 3-3 van PSV in eigen huis. Tegen uh, de opponent uit Israël. 2-2 bij Austria AZ na 63 minuten. Helemaal niets. Maar dan ook echt niets aan het handje voor AZ in deze wedstrijd. In het eerste bedrijf. Ook nog eens een keer gehad over het feit dat Austria zijn vijf goals allemaal voor rust heeft gemaakt. Maar nogmaals, resultaten... uit het verleden. bieden dus geen garantie voor de toekomst. Want twee doelpunten van Austria wien toch echt naar rust gemaakt. Zorgen ervoor... dat AZ weer helemaal opnieuw moet beginnen... en misschien nog wel voortgang geeft... aan de reeks die al zo lang duurt. 13 wedstrijden op rij. Geen uitwedstrijd... in Europees Verband gewonnen. In uh, Portugal voor het laatst. Pachos de Ferreira, 20 september... met een doelpunt van Pocognoli in het jaar 2007. En nu dacht men... Eind eindelijk eens een keer van die ellendige reeks af te zijn... en drie punten te pakken... In ...een Europees verband in een uitwedstrijd. Maar zie daar, zegt de mannen uit Oostenrijk... ...de mannen van Karl Daxbacher ...zijn weer terug in deze wedstrijd... ...met onder meer dus een doelpunt van Nasser Barasid. Want in de competitie ook al een aantal keren scoorde... ...voor deze ploeg, vijf keer om precies te zijn. En dit is een tweede Europese goal in de groepsfase. Wat kan AZ? Want dat is de grote vraag. Het lijkt wat van de leg, want hier is weer een foutje achterin. Uiteindelijk kan het nog net door Klavan worden opgelost. En kan AZ er zelfs uitkomen met Maher aan de Linkerkant een-op-een een duel met Florian Klein, Maher die veel pers kreeg hier in Oostenrijk. En men wist wel te melden dat Barcelona hem wilde hebben. Lyon, Milan en Manchester City voorlopig moeten hier nog maar eens het verschil maken in de wedstrijd tegen Austria-Wien. Na 65 minuten is het bij Austria-Az 2-2. Dat is een mooie stand, die staat hier ook op het scorebord. Maar daar zijn de 20.000 in het stadion in de goalsvesten niet echt blij mee. Want Twente moet gewoon winnen en uh, zal ook gaan winnen. Daar ben ik van overtuigd als Luc de Jong de bal uh, verspeelt. En uh, die Traoré, die Malinees, de bal terugspeelt op zijn keeper. Die keeper, Stefan Wessels, die uh, voelt nu aan zijn schoenen. Want daar zal het wel aan liggen dat hij de bal volkomen verkeerd raakt en over de zijlijn trapt. Als uh, Tindalli de bal gegooid heeft en hem terugkrijgt van Chatti. gaat de bal naar John. John naar Brama. Maar even ruzie met de bal. Maar krijgt hem toch bij Wischorf. Wisschorf verlegt het spel naar de rechterkant. Naar Rosales. Rosales gaat lopen met de bal. In de diepte gaat Bayrami. Maar ja, wel een hele andere diepte dan Rosales had gezien. Want die speelt hem in de voeten van een tegenstander. Maar die tegenstander denkt, hier hebben jullie hem terug. FC Twente via Landzaad. Landzaad naar Douglas. Douglas gaat lopen met die bal. Speelt een veel betere tweede helft dan eerste helft. Douglas nog altijd in balbezit. Speelt hem goed? Nee, niet goed in de voeten van Chatti. Waarbij ik denk dat als Chatti hem niet met zijn rechtervoet... Aannemen, ...maar met zijn linkervoet, wat eigenlijk had gemoeten... ...dat hij dan wel mogelijk doorgang had richting Stefan Wessels. Nu gaat de bal over de achterlijn en gaat de Duitse keeper van Odense BK... ...bij een 2-2 stand de bal weer in het spel brengen. FC Twente Odense, 2-2 na 65 minuten spelen. Wat is het spannend geworden in het Frans toorstadion, Het stadion van Austria Wien, 2-2 na 66 minuten. En de thuisploeg met het balbezit het zoeken naar een afspeelmogelijkheid. Gevonden in Thomas Joen aan de rechterkant. Legt de bal terug op Badassied, Ranschafsomgebied gaat naar binnen. Richting de achterlijn. Barasic schiet voorlangs. Weer een kans voor Austria Wien. AZ kijkt elkaar aan. Bij AZ kijkt met elkaar aan. En echt van ja, wat moeten we hiermee? De vallen echt in de verdediging. En het is uh, misschien wel zo dat AZ niet helemaal geconcentreerd is. Niet bij de les is. En niet helemaal weet wat het moet doen met die spelers van uh, Austria Wien. Die zo om penetreren richting dat strafsopgebied van uh, AZ. Daar gaat er weer een. Wordt links gezocht. Legt de bal terug. Zijwaarts wordt geschoten en naast geschoten. Uiteindelijk door de man die aan de linkerkant staat. Junou hij krijgt de gelegenheid om te schieten als hij gevonden wordt... aan de linkerkant van het strafstropgebied. Een aanval die dus lang duurt. Uiteindelijk begon bij Badassit, die dus ook uh, gevonden werd... en zich uiteindelijk vastliep in het strafstropgebied. Maar Ossia hield uh, het balbezit en uiteindelijk dus het schot... dat naast de goal gaat van AZ. En de afgelopen minuten hebben we echt geen fatsoenlijke aanval gezien... van het helftal van gert Verbeek. 67 minuten inmiddels gespeeld. 2-2 dus de stand als Etienne Rijnen de bal heeft op hij gehelft Namens AZ aan de rest rechterkant. Paas kort naar Wermloom. Krijgt hem dan weer terug. Dan maar weer eens naar de as. Naar Klavan. Onmiddellijk is er iemand van Ausia uh, Wien om druk te zetten. Om ervoor te zorgen dat er niet snel doorgevoetbald kan worden. En zo uh, voltrekt deze wedstrijd zich zeker van AZ-zijde in een uiterst laag tempo. Maher gaat uh, Paas richting Eltidoor, Houdt zich op aan de linkerkant. Komt naar binnen. Eltidoor, Aardig schot op de vuisten van Liedner. En dan moet uh, de centrale verdediger Mark Reiter de rest doen. Nog opgejaagd door Eltidoor, Krijgt hij de bal in elk geval wel weg bij zijn eigen strafschopgebied 68 minuten gespeeld. Australia 2-2. Het was een mooi gezicht. Aanvoerder Seurensen van Odense BK bij 2-2 stand. ...bij Twente tegen Odenzen, die woest was richting zijn keeper Stefan Wessels. Want waar Wessels de bal een paar minuten eerder in één keer over de ene zijlijn trapte... lukt het hem even daarna weer over de andere zijlijn. En die aanvoerder zegt, joh, zie je die lijnen niet, daar moet hij tussen ongeveer. En dan ook nog het liefst naar een van je medespelers. Nou, dat is niet gelukt en dus is Twente in de aanval via Bayrami. Bayrami met de bal voor het doel, wordt simpel weggekropt uit de verdediging door Heug. En dan is het uitkijken geblazen als Val de bal heeft. En Val wordt even aangetikt door... Peter Wiscombe, een nuttige overtreding, wel op de helft van Odense. En verder staat er niemand voor in, maar nu kan her, gehergroepeerd worden door FC Twente. En kan de vrije trap genomen gaan worden door Odense. Is het Mandy die erbij staat. Een groot fan van Paris Saint-Germain heeft er ook de, gespeeld. En is nu in zijn nadagen van zijn carrière nog wat centjes aan het oppikken. En misschien nog wel veel meer in Denemarken als balbezit voor is. Die speelt de bal via de voeten van Bayrami over de zijlijn. 68 minuten gespeeld. Twente moet weer gas gaan geven. Want staat nog maar op 2-2. Na 69 minuten een stukje volkskaneel gezien van Pontus Wernblom namens AZ. Hij trekt Joen de Broek uit in een duel. En dan uiteindelijk krijgt hij een gele kaart. Een vrije trap die nu gegeven wordt aan Oceaan. In één keer doorschiet. De bal komt van een meter of 35 van Lindel. Komt het strafschopgebied in. Er is niemand van AZ die hem aanraakt. En Esteban moet hem vervolgens naast de goal tikken. Ten koste van een corner, uiteraard. Wermblo maakte een overtreding op Joen. Kreeg daar geel voor. Vrije trap door Lindel genomen. En inmiddels ligt de bal klaar bij de cornervlag. En diezelfde Lindel gaat naar bijna 70 minuten. En een 2-2 stand. Die corner nemen komt bij de eerste paal. Wordt daar weggekopt. Daar hing ook Esteban. Maar die kon er met de knuisjes nou net niet aankomen. Omdat Klavan de bal wegkopt. Maar heeft geen bal bezit. Want Austria uh, is daar alweer aan de rechterkant. Een uh, duel dat June uitvecht met Paulsen. Bal over de zijlijn. June wil gooien, maar dadelijk mag Paulsen dat doen. Van uh, de arbiter uit Frankrijk, de heer Chaprol. En dan moet Azet een keer van eigen helft komen. Komen weg bij dat eigen strassopgebied. En kan dat? Ja, dat kan. Want Eltidoor heeft de bal rond de middellijn. En paast in uh, alle overleg naar de rechterkant. Naar Rijn. Rijn en dan weer terug naar Wärmbloem. Wärmbloem met een lage bal richting het strassopgebied. Overstapje is van Maher. Bal komt terecht bij Ortiz. Juist in het veld gekomen bij AZ. Zijn voorzet vanaf de linkerkant kan makkelijk worden weggewerkt. Door de verdediging van de Oostenrijkers. Sterker nog, de Oostenrijkers gaan proberen om er razendsnel uit te komen. Via Junusovic. Die krijgt een tikje van Roy Berends. Dat zal mij niet verbazen als de derde gele kaart voor AZ aanstaande is. Voor Berends staat dat eerder. Viergever en Wermblom al op de mond gingen. 2-2 is het in Oostenrijk. Is het ook in Nederland. Bij Inenschede. Bij Twente tegen Odense. Twente in balbezit via John Abraham. Brama opening naar de rechterkant, naar Rosales, die heel veel ruimte heeft. Nou, gebruik die ruimte dan ook. Je kunt zover doorlopen, loopt dan door. Maar nu houdt hij de bal bij zich, geeft wel een goede paas op Bayrami. Barami probeert de bal voor te geven, Van via heup gaat de bal over de achterlijn. hoekschop voor FC Twente. Uh, Twente, dat zet wel steeds aan richting het doel van Wessels. Uh, overigens 3-1 de voorstroom voor Fulham tegen Krakau. En als FC Twente wint, en Fulham wint, dan is FC Twente zeker van Europa League na de winterstop. Dat zou sowieso al mooi zijn als de hoekschop vanaf de rechterkant gaat komen. En die hoekschop moet dan richting het hoofd van bijvoorbeeld Douglas gaan. Maar hij wordt kort genomen. Dan komt die bal wel voor het doel. Via de Jong wordt weggekopt. Lanzaat naar Rosales. Rosales naar Bayrami. Bayrami die tweede paal. Douglas. Douglas kopt. Kopt hem naar de Jong. De Jong probeert te draaien. Moet hem even terugleggen. Nee. Hij draait de andere kant op. De Jong nog altijd. En dan in de handen van Wetzel. Twente zet aan, Twente wil winnen en terecht, want dat moet ook tegen deze ploeg. Als je al uit met 4-1 hebt gewonnen, dan moet je thuis toch ook zeker een overwinning boeken. Maar zover is het nog niet, want het staat nog altijd 2-2 bij Twente Odense. 72 minuten gespeeld in Wenen. Austria 2, AZ 2. Het is rommelig achterin bij AZ. En AZ kan eigenlijk geen controle meer krijgen over deze wedstrijd. Weer zoeken naar LT door vanaf de rechterkant. Ter rand van het eigen wordt hij verdedigd. Ortiz is erbij gekomen bij... ...bij AZ in de plaats van Holmen die na zijn lange blessure leed... ...geen volle wedstrijd aankomt en niet vervangen is door een echte buitenspeler... ...als Gudmundsson, maar dus door Ortiz die wat hangend speelt aan de linkerkant. Nu eigenlijk Klein moet tegenhouden, maar Klein komt erdoor... ...richting het Schafsopgebied terugleggen en daar is de verdedigende actie van Wermbloom. Uitstekend, anders had Joen de meest aanvallende middenvelder van Austria-Wien... ...wellicht alle ruimte gehad om te schieten en om te scoren. Klein is er vandoor, de rechtsachter gaat het Schafsopgebied in... Aan de rechterkant geeft uiteindelijk de paas richting de penalty-stip. Daar staat Joen te wachten. Denkt dat hij vrij staat. Maar ineens is Wermbloom daar van achter. Goede tackle op de bal. Bal via hem over de achterlijn. Dus nog wel een corner aanstaande voor Austria Wien. Dat in deze fase nog echt veel en veel gevaarlijker is dan het helftal van Gertjan Verbeek. Nog um, 18 minuten. Als er gezocht wordt naar Berends. niet gevonden. Want de Oostenrijkers lijken wat dat betreft een, een krachtvoertje ingenomen te hebben in de rust. Want dit is een heel ander elftal nadat we zagen voorrust en ook met overtredingen hele nare overtredingen nu één gemaakt op Wernbloem. Jun is de dader. Die had nog wel een rekeningetje te verheffen met Wernbloem, want die Jun die had natuurlijk net de winnende treffer, misschien wel voor Austria Wien op de schoen. Komt nu een vrije trap aan voor AZ voor die overtreding die dus gemaakt is op Wernbloem. Bal ligt halverwege de helft van Austria Wien. Ploeg die 23 keer kampioen werd tegen AZ overigens maar één keer of twee keer in de loopbaan of in het totale bestaan van de club. Leuk Leuk is wel om te weten nog, omdat Elm nog even wacht met het nemen van de vrije trap, wie de coach was. De laatste keer dat Austria Wien kampioen werd in 2006. Het antwoord komt straks, want hier is Elm met een vrije trap in het schafstomgebied. De kopbal komt er wel van Wernbloom, maar er is uh, gevlacht voor een overtreding van diezelfde Pontus Wernbloem, Gemaakt ergens in de buurt van de achterlijn. 2-2 is het bij Austria AZ. Ook 2-2 bij Twente tegen Odense. Een redelijk uniek moment. Een uh, overtreding begaan door Johansson uh, werd uh, niet bestraft omdat het balbezit bleef voor Twente. Daarna overtreding van Traoré. Een hele gemene overtreding. En toen gaf de scheidsrechter in één keer twee gele kaarten. En terecht. Eerst voor die eerste overtreding. Waar Twente balbezit hield voor Johansson. En toen meteen door voor Traoré. Vrije trap met Chatley achter de bal. Er is gewisseld. Jansen voor Lanzaat. En nu komt de aanloop. De bal ligt uh, in de as van het veld. Een metertje of 25 van het doel van keeper Wessels. En achter de bal Chatley. Daar komt de vrije trap. Chatley in de muur. Hard tegen Traoré aan. En uh, Tindalli staat weer met zijn armen te zwaaien dat er van alles aan de hand is. Maar die moet zich meer bezighouden met voetballen. Want uh, daar heeft hij zijn handen al meer dan uh, vol aan aan zijn uh, tegenstanders. En nu uh, is de bal hoog en ver richting uh, Val. De enige spits uh, zo'n beetje van Odense die de bal wel tegen zich aankrijgt, Maar via Brama en Tindalli. Slechte bal overigens van Tindalli. Dat bedoel ik. In plaats van zoveel te kletsen kun je je beter op je spel uh, concentreren. Is het uh, Odense in balbezit via Scobo gaat de bal naar nou val. Val met Tindalli. Je wint dat duel van Tindalli. Speelt de bal naar buiten naar Johansson. Johansson uitkijken geblazen voor FC Twente. Tindalli wordt gepasseerd door Johansson. En dan maakt Johansson een overtreding bij het passeren van Tindalli. Krijgt FC Twente een vrije trap. Maar hebben we nog maar een kwartier te gaan in deze wedstrijd tussen Twente en Odense. En staat het nog altijd maar 2-2. Ook nog een kwartier in Wenen bij Austria Wien tegen AZ. Kwartier bij een 2-2 standbal namens AZ in het strafschopgebied, Daar waar Wermblom. Niet aan koppen komt, maar Her de bal aan de rechterkant, het rechterpunt van het schafstopgebied opvangt. Maar daar verdedigd wordt door Austria Wien en dan hoopt dat die bal uiteindelijk over de zijlijn gaat. Maar dat voorkomt Bardasit en dan kan Austria er wellicht uitkomen. Nee, mag niet, want er staat wel een blok beton op dat middenveld in de persoon van Wernblom. De te aanspelen ter hoogte van het schafstopgebied van Austria van Berens. Die loopt zich vast op Südner Lange haal van hem naar voren. Door Lins teruggekomen, maar Lins komt terug uit buitenspelpositie. De Oostenrijkse spits. Ook al een voormalig international. En in elk geval iemand met een grote staat van dienst. 1860 München, Nice, Boavista, Braga, Grasshoppers en Gazianti Sport. Daar scoorde hij allemaal voor. En nu hoopt men hier in Wenen dat hij de winnende maakt vanavond. Misschien wel voor Austria wien Voorlopig nog niet. Want het is nog 2-2. AZ verliest de bal aan Baraciet, Maar die staat op eigen helft. Zoekt naar Lins op de helft van AZ. Daar komt hij wel. Maar hij wordt in de lucht geklopt door viergever deze Lins. En dus neemt AZ... Achterin de bal over. Ja, het jagen van Austria. Wien? Ja, Austria gooit heel veel energie in deze wedstrijd. Is echt op jacht naar een overwinning. En daar waar AZ toch echt gedwongen. Wordt tot het spelen van een soort reactievoetbal. AZ even met het zit Op de helft van uh, Austria. Maar even zo snel die bal weer naar voren geramd door de Oostenrijkers. Opgevangen door Klavan. En gegeven aan Roy Berends. Die is nu halverwege de helft van AZ. Houdt even in. Komt van rechts naar binnen. Speelt vervolgens uh, Reine aan. Reine dan weer uh, verder terug. Naar viergever. Die staat Rond de middenlijn in de as van het veld is een ruimte voor aanvoerder Elm. Die schept die bal richting Ortiz. Die staat aan de linkerkant. De hoogte van het, schras op het gebied. Maar nou wordt daar verdedigd. Notabene door aanvaller ziet. Het is nu bij Austria naar voren spelen. Zoeken naar Lins. En dan maar proberen om vanuit die spits te gaan voetballen. Alleen het vervelende is voor Austria dat Lins niet heel balvast is in deze fase. Nu probeert men het maar eens over de linkerkant. Daar waar Lindel, andere invallen, zich vastloopt. En Reinen nu mag gooien aan de rechterkant. Bij AZ. teruggooit naar 4G. Viergever schuift de bal wel dan weer in de breedte naar Klavan. Weer terug naar Viergever. En zo tikt de klok verder en lijkt het er toch steeds meer op... dat er uh, nou, misschien weer geen overwinning aankomt voor AZ in deze wedstrijd. Wel heel gewenst in de wetenschap dat de metalist met 2 en voor staat tegen Malmö. Nu ah, aardige paas op Eltidor Door. En El -door heeft de ruimte om rechtdoor te lopen richting de Oostenrijkse goal. Maar mikt uiteindelijk te hoog. En de Amerikaan had zich nu in de ogen van Gertjan van Verbeek onsterfelijk kunnen maken. Maar hij schiet de bal over de goal van Oost Wien. Aanname van Maher, goede beweging van Maher. Is één centrale verdediger kwijt, dan is er ruimte. Helt hij door niet buitenspel. Dan moet hij schieten als hij op uh, 10 meter van de goal staat. Maar hij schiet de hoogte Amerikaan. Het blijft voorlopig 2-2 in Wenen. Pijn heeft hij. Trouw Reden. de man van de gele kaart. Die uh, uh, donkergeel was, om het maar te zeggen. Hij wordt ook gewisseld. En hij wordt vervangen door Tour de Regie uh, Dat is een... Uh, een middenvelder ook. We hebben net al een andere wissel gezien. Hans-Hendrik Andreassen is gekomen van Mortens Koboe. Een aanvallende middenvelder voor de spits van Odense. 2-2 Twee -twee stand en 78 minuten op de klok. Nasser Chatli gaat naar de kant. Uh, Leroy Fer is zijn vervanger en zo hebben we twee verse mensen aan de kant van Odense en twee verse mensen ook al bij FC Twente met Willem Janssen en Leroy Fer. Kijk of Fer hetzelfde kan doen als afgelopen weekend scoren voor zijn nieuwe club. Zou hem goed uitkomen. Heeft een moeizaam begin voor FC Twente en moet nu toezien dat de man die een vrije trap neemt, gaat richting val, val, bal op de borst in het strafschopgebied. Met Douglas om zich heen. Douglas uh, die ervoor zorgt dat Val de bal weer uit het strafschopgebied moet spelen en uh, gaat de bal naar Noor, naar de Noor-Ruut. Ruud naar Val. Val probeert de bal voor te geven. Komt in de voeten van Jansen terecht. Ja, maar doet Jansen nou toch? Op twee meter geeft hij de bal terug op zijn keeper Michailov die daar absoluut niet op rekent en de bal over de zijlijn trapt. En dan mag Odense gaan gooien. Nee, FC Twente speelt zeker geen goede wedstrijd. FC Twente speelt een beetje ongeconcentreerd. Te gemakkelijk tegen een hele matige tegenstander. Daar waar Ajax gisteren ook een matige tegenstander had, maar dat wel heel goed afmaakte, doet FC de Twente volgens nog niet en staat het ook na 79 minuten nog altijd 2-2 bij Twente Odense. Het zijn Lienz en Jun die voorin staan bij Austria Wien. Dat op 2-2 staat tegen AZ met nog 10 minuten te spelen. Het is het veroveren van de bal. De lange peer naar voren. Deze twee aan het werk zetten. En dan maar proberen of er aansluiting kan komen. Of dat deze twee rechtstreeks kunnen richting de goal van Esteban. Betekent wel dat AZ in ook geval over de middenlijn mag komen. Daar ook wel mag combineren. Maar uiteindelijk dan zich in dit tempo vastloopt op die violette muur. Die is opgetrokken. Misschien nu Maher mag schieten. rans op gebied het schot wordt geblokt door Mark Reiter. Uiteindelijk krijgt uh, Austria ook nog een vrije trap omdat de inzet van Ortiz iets agressief is in de ogen van Chapron, de Franse scheidsrechter. En dus een uh, vrije trap waar Austria dan de tijd voor neemt. Uiteindelijk Barasset gevonden aan de rechterkant met Palsen speelt de bal richting de middenlijn. Dan wordt er geen medespeler bereikt door Barassi zit in eerste instantie Elm ertussen. In tweede instantie komt de bal in de voeten van Clavan. Die speelt Elm aan in de middencirkel. Wat wil Asset nog? Wil het nog veel risico's nemen? Ortiz krijgt uh, halverwege de helft van van Austria Wien de bal en verplaatst hem goed naar de linkerkant. De ijzeren longen van Palsen geven de gelegenheid dat hij nog een keer kan opkomen richting de achterlijn. Nu kappen en draaien met Florian Klein. Uiteindelijk terugspelen op Ortiz. Ortiz richting het strafstopgebied. Eltidoor niet bereikt. En dan kan er een uitbraak komen voor Austria Wien. Nee, komt er niet. Omdat Elm goed oplet en 10 meter voor het strafstopgebied de bal weer onderschept. Dan probeert AZ weer te combineren. Wernbloem bijvoorbeeld weg te sturen. Dat mislukt. En dan probeert Austria eruit te komen. Maar ook die op hun beurt weer onzorgvuldig. Dan Palsen. Hij is in de as van het veld. Staat 10 meter. Voor het strafstopgebied speelt Elthidoor aan. Eltidoor draait met dat sterke lichaam weg. Spaast de bal naar de linkerkant. Er moet er een voorzet komen van Ortiz. Die komt, die is lang onderweg. Kan worden weggekopt door Mark Reiter. En uiteindelijk verder weggewerkt door um, die invaller. En dat is uh, Liedner. En uiteindelijk komt hij wel weer terecht op de helft van AZ. Waar dus uh, Joen en uh, Lins geen voet onder de bal krijgen. En AZ dus wel heel veel balbezit heeft in deze fase. Gaat het nog een goal maken? Nog 8,5 minuut. 2-2 in Wenen. Negen minuten nog in Enschede. 2-2 ook in Enschede. Daar is de voorzitter. Er wordt gekopt. Oepen! Doelpunt, ik zag Leroy Fair. Jawel, Leroy Fair in het veld gekomen. Mooie voorzet, Ola John. En goed binnengekopt bij de korte hoek. Is het Leroy Fair die voor de verlossende treffer zorgt? 3-2 voor FC Twente. Mooie goal, goede goal. Goeie wissel ook van Koua de Jaanse. Die gaat zo dadelijk zijn derde wissel toepassen. Maar dit is wel heel fijn hoor, voor FC Twente. Want met die 3-1 voorsprong van Fulham tegen Wisla Krakau de 3-2-voorsprong van FC Twente tegen Odense gaat FC Twente zeker verder uh, bekeren in de Europa League. En dat met nog twee wedstrijden te gaan. Uit tegen Wiesla Krakau en thuis tegen Poelem. is natuurlijk heerlijk. En Leroy Fair een glimlach van oor tot oor. Zijn mondhoeken ontmoeten elkaar in zijn nek. Want hij is zo blij dat hij dat doelpunt heeft gemaakt. En terecht afgelopen weekend tegen PSV. Een hele belangrijke en nu een hele mooie tegen Odense de 3-2 voor FC Twente. Nog zeven minuten in Oostenrijk. Austria AZ met een schot van afstand. 2-2 is de stand. Blijft het ook omdat dat uh, schot van ver van uh, Rasmus Elm... uiteindelijk naast de goal gaat van Austria Wien. En je ziet gert Verbeek denken, pijnzen... en toch ook ja, in ongeloof kijken van hoe kan dit nou toch... Hoe kunnen we op een 2-0 voorsprong staan bij de rust door de van Elm en Wermbloom? En hoe is het mogelijk dat in drie minuten tijd Ortlegner en Badasit uiteindelijk de wedstrijd weer in balans brengen qua scoren? Dat geeft toch te denken over AZ dat Heerst in de Nederlandse competitie zich niet uit balans laat brengen in de Nederlandse competitie. Zo volwassen speelt niet altijd met hele grote overwinningen uiteindelijk die compositie heeft bereikt. Maar de volwassenheid wordt toch keer op keer weer gecomplimenteerd. Daar wordt men mee gecomplimenteerd. En het is uh, ongelooflijk hoe men zich hier eigenlijk uh, ja, die overwinning laat ontnemen. Bijna weer een uh, gevalletje schade van Viergever. Het komt uiteindelijk goed omdat hij hulp krijgt van uh, Reine. Maar Auschwitz heeft wel het balbezit weer overgenomen. En de 12.000 in dit uh, stadion in uh, Wenen kruipen er nog maar eens achter... als er uh, balbezit is aan de rechterkant. Junusovic speelt de bal naar de as van het veld. Daar is Klein, daar is ook Lindel en verplaatst naar de linkerkant. Voorzet van Südner, die bedoeld is voor Leeds en voor June. maar uiteindelijk eindigt in uh, de handen van de doelman van AZ, Esteban... die dan tegen zijn ploeg zegt, ja, nog maar eens een keer proberen. Zes minuten nog. AZ voetbalt niet alleen tegen de tegenstander... maar inmiddels ook tegen de klok, want wilde je toch ongetwijfeld nog maken. Hoewel ja, niet meer met alle risico's van die natuurlijk. Met Viergever en Elm die elkaar de bal toespelen rond de middenlijn. Bal gaat weer terug. Uiteindelijk richting de AZ helft Wie is er dan vrij? klaar van In de as van het veld. Past de bal naar voren. Maar doet dat zo onzorgvuldig dat Wernbloem bijna een overtreding op Joen moet maken om het balbezit te houden. Het komt goed, want hij komt bij Berends. Actie van hem van rechts naar binnen. Berends gaat dan weer naar buiten. Er staan drie tegenstanders om hem heen. Hij zou eens af kunnen spelen. Op Rijne in dit geval. Rijne maakt dat stapje Voorwaarts, komt halverwege de helft uit van Austria. Ook hij weer terug naar Elm. En Elm weer verder terug naar Palsen. Die staat in de as van het veld. Wie oh wie is er in beweging? Wie gaat de vrije ruimte bijvoorbeeld in aan de linkerkant? Die gelaten wordt door Ortiz. Want Ortiz zelf speelt terug naar zijn eigen helft. Esteban aan de bal. De laatste vijf minuten lopen. Austria AZ 2-2. 3-2 FC Twente Rodense 4-1. De tussenstand bij Fulham tegen Krakau. Met deze standen gaat FC Twente ook overwinteren. Net als Ajax, misschien wel Champions League... maar in ieder geval Europa League en PSV in de Europa League. Balbezit voor Odense. Dat gaat de uh, offensiefje proberen. Maar Willem Jansen zit ertussen nog een keer gewisseld. Utaka is gekomen de Nigeriaan. Voor de moe gestreden tweevoudig doelpunten maken. Val, mooie opening naar de rechterkant. Als uh, Rosales de bal binnen kan houden, dat kan hij. Bij de cornervlag, een halve corner. Maar hij trekt de bal even terug. Legt hem bij Bayrami. Bayrami met de voorzet richting tweede paal. Daar staat Luc de Jong tussen twee man. De bal wordt weggekomen. Goede bal van ver naar Ola John. Ola John aan de linkerkant van het schapsopgebied. Twee man tegenover zich. Maar prikt hem tussendoor naar Luc de Jong. Luc de Jong terug op Tindalli. Maar Tindalli heeft een matige tweede helft. En dat schot dat gaat ook een meter of twee langs het doel van Odense BK. 86 minuten gespeeld. Nog vier minuutjes is FC Twente verwijderd. Van zekerheid dat ze doorgaan. Voorgaan in de Europa League, want leidt met 3-2 tegen Odense. Zover is het bij AZ nog niet, overigens ook niet bij een overwinning... ...want het staat 2-2 bij Austria AZ en het is 2-1 voor Metallist Kharkiv tegen Malmö... ...wat dat betreft zullen die beslissingen allemaal gaan vallen. In de volgende rondes bij AZ gaat er gewisseld worden... LT door eruit, Benschop erin. Twee mogelijkheden net wel voor AZ, althans twee aardige aanvallen... ...uiteindelijk het schot van Berends geblokt aan de rechterkant... ...waardoor Elm nu een corner mag nemen namens de Alkmaar... ...als komt voor blijft wat hangen... Wordt uiteindelijk door niemand aangeraakt en komt terecht bij Ortiz aan de linkerkant. Die wederom met de voorzet aantal mensen de lucht in. Eén daarvan is Wernbloem, Maar er is gevlacht voor buitenspel of is het duwen van Wernbloem? Nou ja, dat antwoord moet ik u schuldig blijven. De bal ligt in elk geval wel bij keeper Lien die een vrije trap gaat nemen in zijn eigen strafschopgebied. Het geeft aan dat AZ zich nog wel zo af en toe meldt in de buurt van de goal van Austria. Wien? Austria speelt puur reactievoetbal. Laat AZ komen tot halverwege de helft van de Oostenrijkers. Probeert dan de bal te ontfutselen en razendstel te schakelen... Richting Richting Joen en richting Liens. De twee spitsen. En Kanna zet nog wat. In die laatste minuten. Drie minuten nog. Open oh, schop. Profiteert van een slordigheidje achterin. Paas de bal naar Wernbloem. Randstrafs op gebied. Verder naar rechts. Daar staat Berends. Randstrafs op gebied. Rechterkant. Komt naar binnen. Berends schiet. Laag schot gepakt door Liedner. Daarom ontbrak echt alle kracht en venijn aan. Aan die inzet van Roy Berends. En dat is jammer. Want dit was een aardige aanval. En zo kon er bijna geprofiteerd worden. Van een slippertje centraal achterin. Bij Austria Wien. Het schot van Berends is uiteindelijk een makkelijke prooi voor die 21 ja keeper Heins Linder. Nog 2,5 minuut. Ik vertel u nog even dat het uh, een Nederlander was. Die coach was bij het laatste kampioenschap van Austria. Wien, Frank Schinkels. Dat moest u nog weten. 2-2 met nog 2,5 minuut. Balbezit voor FC Twente eventjes, want de voorzet van Rosales komt in de handen van Wessels terecht. De keeper van Odense BK die al drie keer verslagen is. Maar omdat Odense twee keer gescoord heeft, staat het 3-2 en is het dus nog spannend in de slotfase. Met balbezit voor Odense. Maar gelukkig voor FC Twente is het invaller Regenloesten die de bal niet onder controle krijgt en hem over de zijlijn loopt. Kijk naar de klok. 88 minuten. Feestje is toch bezig hoor. Bij vak P achter het doel van Stefan Wessels. Want Ondanks het feit dat het geen beste wedstrijd was van FC Twente... is het uh, wel heel prettig voor FC Twente dat het toch gewonnen wordt... na de 4-1 twee weken geleden. Nu 3-2. Het moet wel heel gek lopen, wil Odense nu nog langzij komen. Want Twente heeft het heft in handen. Heeft een inworp. Doet dat uh, via Tindalli. Team Tiendali Team uh, die de bal naar een tegenstander gooit. Maar dan is Willy Janssen die ertussen zit. Leroy Fair, vooralsnog matchwinner, die uh, de bal via Brama naar Rosales speelt. Rosales gaat lopen met de bal. Maar hij heeft hem achterin. Wordt opgejaagd door de... Nigeriaan Utaka. En dat uh, levert uh, succes op. Want Odense kan overnemen. Odense neemt uh, over achterin met die aanvoerder Chris Seurensen. Overigens net nog een gele kaart gezien voor Bayrami. Vanwege heftig protesteren bij de scheidsrechter. Omdat hij uh, vond dat hij op zijn buik was uh, gestaan. Maar daar was uh, eigenlijk uh, niets van waar. werd wel licht geraakt. Donne gele kaarten zoals Wisker er ook in heeft gekregen. Nu wordt de bal weggeramd uit de verdediging van FC Twente. Wij hebben precies 89 minuten gespeeld bij FC Twente Odense. Twente zit goed met 3-2. In WN is er een scorebord met daarop de namen Eln Wermblom, Ortlegner en Basiet. Dat zijn de namen die doelpunten hebben gemaakt in de wedstrijd wedstrijdhuis Rewien AZ... waar we in de laatste minuut zitten. Inmiddels twee tweede stand is er ongetwijfeld door de Franse uitbieter... nog een minuutje of drie zal worden bijgeteld. En dat is precies de tijd die AZ nog resteert... om dan toch eindelijk eens een keer een uitoverwinning te gaan boeken. Maar ik heb daar niet zoveel geloof meer in. Of kan het net, tegen, net als tegen Herakles het afgelopen weekend... toen het echt tot op het laatst wachtte met het maken van een, een doelpunt... en uiteindelijk... Ik dus de drie punten wegsleepte. Kan dat ook gebeuren in Oostenrijk? Ik denk van niet. Want Oostenrijkers, de Oostenrijkers van Austria Wien, trekken zich nu massaal terug. Er komt nog een lange bal aan van Klavan. Dan moet Benschop een duel winnen. Op de rand van het schasopgebied. Dat duel wint hij wel. Hij moet dan vervolgens terugleggen op Wermbloom. Doet dat tekort. Kunnen de verdedigers van Austria daartussen zitten. En kan de bal zelfs naar voren. Naar Stankovic. Invaller. Zojuist in het veld gekomen bij Austria Wien. Duel met viergever rond de middellijn. Dat verliest hij. Viergever wint. En Berends aan het werk gezet. Uiteindelijk via een combinatie maar hergevonden, wilde ik zeggen. Maar dat is doorzien dat plannetje door Mark Reiter, de centrale verdediger... die vervolgens zelf wordt weggestuurd als hij een ploegenoot aanspeelt... aan de rechterkant, vindt in de as van het veld Stankovic. En Stankovic gaat van heel ver schieten, meter of 35 in de handen van Esteban. Net als dat net Junusovic een vrij trap van die afstand... ook in één keer in de handen speelde van de keeper van AZ. AZ probeert er snel uit te komen met Ortiz. Niet toegestaan door diezelfde Stankovic, bal over de zijlijn. AZ mag gooien, halverwege... ...tegen de eigen helft, dat gaat Palsen doen. De linksachter, die gooit richting wie? Richting Ortiz en Maher. Nou ja, het is niet logisch dat Maher een kop nu wel wint... ...en dus verliest AZ de bal aan middenvelder Madère. Madère met Maher, die twee met elkaar in gevecht. En de overtreding is gemaakt door de speler van AZ. Dat betekent dat Austria Wien in de extra tijd... ...die inmiddels al een minuut verstreken is en waar er maar totaal twee van zijn... Twee minuten extra tijd dat er nog een uh, vrije trap komt voor Austria-Wien. Maar niet nadat er een gevalletje kramp is uh, verwerkt. 2-2 dus met nog een minuut hier in Wien. Extra tijd ook bij Twente tegen Odense. Het is bijna Rami die de bal voor het doel krijgt. Krijgt hij toch in tweede instantie. En dan wordt de bal in armoede weggeramd uit die verdediging. En buitenspel geconstateerd van Utaka. En zo lijkt het erop dat Twente in veilige haven is van, van de drie minuten extra tijd. Terwijl we uh, Gourier er nog in gaan krijgen. Uh, Gourier werd hij uh, door heel veel mensen genoemd. Maar de Serieus schijnt Gourier te heten. Maakt allemaal niet zoveel uit. De applauswissel is voor Ola Jong. Zijn broertje op de tribune. De hele familie op de tribune. Ola Jon was een van de smaakmakers in deze wedstrijd. Weinige smaakmakers treft de hand van de trainer. En Gourrier komt erin. Het staat 3-2 voor FC Twente. In de slotminuut van deze wedstrijd tussen FC Twente en Odense. Er komt nog een vrije trap aan voor Azraoui. Die is al genomen. Maar de scheidsrechter staat dat niet toe. 2-2 is de stand. Extra tijd zit erop. Maar er komt nog een vrije trap aan. Vanaf de linkerpunt van het strafstopgebied. De rechterpunt als je het, vanaf het hoogpunt, vanuit het oogpunt van AZ bekijkt. Maar die vrije trap. Er staat een mannetje of vier bij. Dat zou dus nog wel eens wat op kunnen leveren. Het is een overtreding die Wernblom maakt als er een speler van Austria-Wienen, dat is Lindel doorsteekt richting het schapsopgebied. Nu ligt die bal dus op die punt. Barasit staat erbij. Diezelfde Lindel staat erbij. En dan zal de andere man, Junusovic, zijn. Slatko Junusovic. Die drie bedenken een plannetje. Esteban is bezig met een ander plannetje. Hoe zet ik mijn muur neer? En hoeveel staan erin? Ik denk dat Barasit bedankt wordt voor bewezen diensten. Hij loopt zegt maar die vrije trap die door Lindel wordt getrapt en net over de goal van AZ gaat. Het is ongelooflijk zeg. Wat een uh, harde vrije trap. Goed gericht, maar net iets te hoog. Deze invaller heeft een prima traptechniek. Maar zorgt er in elk geval niet voor dat Austria Wien deze wedstrijd gaat winnen. Want er wordt gefloten voor het einde van het duel. Het is over. AZ wint weer niet in een Europese uitwedstrijd. En net als twee weken geleden eindigde de ontmoeting tussen AZ en Austria Wien in 2-2. 3-2, afgelopen. Op dit moment fluit hij af en hij is geist op de Hattegan. 3-2, de overwinning voor FC Twente is goed. Gewoon winnen, maar niet uh, met heel veel sprankelend voetbal, maar wel heel belangrijk omdat FC Twente door de 3-2 overwinning op Odense en nog even de doelpunten maken. Dus het werd 0-1 door Paul. 1-1 door een eigen doel van Christensen. Langzaam met de mooiste van de avond. 2-1, 2-2, weer door Paul. En 3-2, Leroy Per als invaller. Hij zorgt. ...voor dat FC Twente zeker overwintert in de Europa League. En tot zover uh, het Europese voetbal van deze week... ...wat de Nederlandse ploegen betreft. En uh, U krijgt een heel lijstje met uitslagen... ...en wellicht denkt u, hé, hey, dat is verrassend. Ruben Kazan in groep A tegen Tottenham Hotspur, 1 tegen 0. Shamrock Rovers tegen Pauk Thessaloniki, 1-3. Dan in groep B, Kopenhagen tegen Hannover 96, 1-2. Forskia Poltava verliest met 3-1 thuis van Standaard Luik. In groep C... Hebben we PSV tegen Haapel, dat heeft u eerder kunnen horen. 3 tegen 3 en Legia Warschau wint met 3 tegen 1. PSV dus door eh, na de winterstop in het Europese toernooi. En dan eh, gaan we verder met eh, de groep D. Vaslui tegen Sporting Lissabon, 1-0. Lazio Roma tegen Zurich 1-0. In groep E, Maccabi Tel Aviv verliest thuis van Stoke City met 2-1. En Besiktas wint van Dynamo Kiev in eigen huis met 1-0. En dan een uh, bericht uit Salzburg... waar de ploeg van Ricardo Moniz en een aantal Nederlanders verliest... met 1-0 thuis van Atletico Bilbao. Paris Saint-Germain, de miljoenenploeg, wint uh, heel mager... met 1-0 van de Slovan Bratislava. In groep 8, metalist Garkov, uh, Garkiv, wint met 3-1 van Malmö... En Austria-Wien, u hoorde het net, 2-2 tegen AZ na een 2-0 voorsprong voor de Alkmaarders. Het ging fout tussen de 58ste en 61ste minuut. Groep H, Sporting Braga tegen Maribor, 5-1 maar liefst. Birmingham City tegen Club Brugge, 2-2, zonder Koster. Dus Adrien Koster, die daar eerder deze week werd ontslagen. Atletico Madrid speelt in groep I met 4-0 Udinese van de Mat... en Celtic wint van Stade Renn met 3-1. En dan teleurstellend, die wedstrijd is overigens nog niet afgelopen. In groep J, Schalke staat in de 94e minuut nog 0-0 tegen AEK Larnaka. Theo Boekarest wint thuis met 4-2 van Maccabi Haifa. Groep K dan, de groep van FC Twente. Twente wint met 3-2 en gaat dus ook Europees veren. Fulham wint heel makkelijk met 4-1 van het Wiesla Krakau van Robert Maaskant. En tot slot in groep L. Anderlecht doet het goed tegen Sturmgrad, 3-0. En de tussenstand bij AIK Athene tegen Lokomotief Moskou is 1-3. Dat was het wat Europees voetbal betreft van vanavond. PSV speelt dus gelijk met 3-3. AZ speelt gelijk met 2-2 in Wenen en Twente wint van Odense. In ieder geval in vier wedstrijden die meegerekend van Ajax... geen nederlaag voor het Nederlands voetbal, dat het dus goed blijft doen. We houden u op de hoogte van alles wat te maken heeft met sport. Natuurlijk ook weer morgenavond om 10 uur bij Langste Lijn. Direct het oog op morgen en ik denk dat Chris Keine degene is die u door dat uur gaat heenloodsen. Heel veel plezier, ik vond het leuk om er te zijn. Ik heb wel eens wat meer kunnen zeggen in een uitzending... maar u heeft kunnen genieten van leuk voetbal. Dag morgen vanuit de kroon in amsterdam vrijdagmiddag laat. Hoogleraar Louise Fresco over het duurzaam voeden van 7 miljard mensen. Columniste Hanna Bergfoets als gastrecensent, Margriet van der Linden en Alberto Stegeman in het journalistenpanel. De sportweek van Frits Barend en live muziek van Spinfish. U bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1, het nieuws van alle kanten.